4 uur. Christian Bonebakker met het NOS. De dienst Beveiliging en Bewaking. Dat is de dienst die belast is met de beveiliging van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis en Geert Wilders. Medewerkers klagen over de moeizame omgang met leidinggevenden. en over chefs die zichzelf bevoordelen. In april was er ook al onrust. De vakbond sprak toen van een angstcultuur. waarin medewerkers hun zorgen niet durfden te uiten. Er is toen wel een onderzoek gestart, maar de uitkomst daarvan laat nog op zich wachten. Het bombardement tijdens een begrafenis vorige week in Jemen was het gevolg van onjuiste informatie. Dat zegt de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië na onderzoek. Bij het bombardement vielen 140 doden en raakten meer dan 600 mensen gewond. De coalitie had informatie gekregen dat er een bijeenkomst was van gewapende Houthi-leiders. Meteen werd er een aanval uitgevoerd zonder eerst te wachten op goedkeuring van hoger hand. Het doelwit bleek geen bijeenkomst van Houthi-leiders, maar een begrafenis. Kardinalen in Rome zijn woedend over de komst van een McDonald's naast het Sint-Pietersplein. De hamburgergigant heeft een huurcontract getekend met de vastgoedbeheerder van het Vaticaan. Op de bovenste verdiepingen van het pand wonen zeven kardinalen. En die gruwelen van het idee. Ze zijn niet alleen bang voor de hamburger en frietlucht... maar zeggen ook dat een McDonald's op zo'n bijzondere plek respectloos is. Maar het plan lijkt door te gaan. Volgens de vastgoedbeheerder is het huurcontract rechtsgeldig... en het Vaticaan zou er 30.000 euro per maand mee verdienen. Op het WK wielrennen op de weg in Qatar is Kirsten Wild er net niet in geslaagd om de titel te veroveren. De Nederlandse renster werd in een massasprint op de streep verslagen door de Deense Amalie Diederiksen. Het brons was voor een Finse renster. Het weer op veel plaatsen is het droog. Overal opklaringen, maar in het noorden pas tegen de avond en er kan ook nog wat lichte regen vallen. Maximum temperatuur 14 graden. Morgen is het zeer zacht herfstweer met maxima van 17 tot lokaal 20 graden.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 Hoogste versnelling, hoogste versnelling, ja hoogste versnelling dus Sneller, hoger, sterker, nee niet stoppen want je kan nog verder yeah. Dus geloof in jezelf, Jij uh, juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer Zandvoort, welkom bij derde laatste uur, alweer van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste plaat naar het nieuws en weer van vier uur. De single van Nielsen en de hoogste versnelling. Ja, we gaan weer uh, live schakelen naar het uh, Duitsersveld, naar uh, Joop van Es. Joop. Ja, waar het eigenlijk uh, een beetje spannend begint te worden, want Zandvoort dat... Uh... Oh, maar dat gaat niet nu weer gebeuren. Hij sluit iets terug, nog heel veel weg, gele kaart voor de keeper. Geen idee waarom. Echt geen flauw idee, want de bal lag. De. De. de, de bal lag al helemaal aan de andere kant. Bij uh, Reinier Mutsaart. Uh, goed, nou, Sandro mag een vrije schop nemen. Net buiten het strafschopgebied. En nogmaals, ik heb geen flauw idee waarom. En om mij heen ook niet. Waarschijnlijk babbelen, dat zou natuurlijk kunnen. Want dan kan hij zomaar in één keer in de wedstrijd willen, Geen hele kaart uitdelen. Dat heeft hij dus ondertussen gedaan. En ja, waar dan die bal genomen moet worden, ja, als hij dat in, in principe in het straks hebt. Dus is het een indirecte vrije schot. Maar hij ligt er nu buiten. En dus mag hij in één keer erin. En wie gaat dat doen? Gaat Duijzer dat doen? Gaat Patrick Kopen dat doen. Um, ze, staan, ze staan er alle twee bij. Uh, ...Nijtsel gaat het, legt in ieder geval weer. Dus ik neem aan dat Nijtsel dat gaat doen. Nigel Ondertussen moet ik wel even melden dat ...Jesse uh, uh, Daan twee totten van kansen heeft gehad. Oh, het is een indirecte verfstop te laten zien. Want hij moet uh, rollen, de bal blijkbaar. Daar gaan we ons nu bij bemoeien. Helaas staat de assistent schrijver nu precies in mijn beeld. Dan komt hij aan de berg. Oh, wat hard, wat hard, wat hard! Maar ja, op de vuisten van de keeper. Helaas kon uh, yes, Daan niet op de tijd reageren... ...om nu wel alsnog achter de keeper te werken. Maar het bal is nu weer weg. Zandvoort uh, is in balbezit. Met de koper Bre speelt van helemaal terug. Echt helemaal een behoorlijk end naar uh, Rijn in Mutshaars. En die, uh, ja, Zandvoort heeft geen haast natuurlijk. Hij staat een 1-0 voor. En uh, die bal wordt lekker rondgespeeld. Er komt een hele diepe bal, lange bal op. Uh, nee, niemand kan erbij van z'n. Het gaat uh, ver over de helft van de, van de, de uh, blauwwit gaat die over de zijlijn. En je mag gaan gooien. Goed spelen, 74ste minuut, stand 1-0. Ja, laten we hopen dat het zo blijft. Of al even uitgebreid wordt, dan misschien wel 2-0. Graag straks. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En eh, straks zo uh, rond de uur. Dan komen we weer terug bij Joffres. Het slot van de wedstrijd. SV Zonvoort tegen de beursbengels. Waar we lekker voor staan. Heerlijk gevoel. Hier is een plaat uit de jaren 80 van de Swing Out Sister en Breakouts. Over een Duitsersveld. help je hebt weer een doelpunt. 77 e minuut als een slangenmens. Onweerstaanbaar en niet tegen te houden. Nuitje Berg gaat langs 5-6 man en haalt verwoestend uit. Stand is 2-0 voor het antwoord. Echt een klassieke uit de jaren 80, des van de Swing Out Sister en Breakout. En deze is nog niet zo oud, de zinger van Pitbull, Fireball. Mr. Worldwide's Infinity, <laughs> you know the roof on fire. We gonna boogie, oogie jiggle, wiggle en dance, <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, <laughs> like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, tell em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. <laughs> I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Fireball. I saw I came, I conquered, or should I say I saw I conquered, I came. This little chico on fire, he ain't no lie, well, y'all slipping, he running the game. Now, baby.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 Even naar het Duitsersveld, want er is wederom gescoord, Jap. Ja, Samford is los. Helemaal los. Want dit was een hele mooie aanval. Heel snelle aanval, via het midden. In eerste instantie miste Jesse de Haan nog. Maar in de rebound kon hij er wel achter de doel werken. Samford staat met 3-0 voor. de Fireball van uh, SV al wordt op dit moment. Wordt uh, lekker gescoord daar op Duitsersveld. Momenteel 3-0 voor tegen de beursbingels. En voor het slot van uh, de wedstrijd van vandaag... Uh, gaan we zo dadelijk weer naar Jovenist Maria C. Green. En fuck you. op het Ja, het gaat om vliegersvluggen. En ook vliegersvluggen was je Dahan om die afgeketste bal achter de doelman te werken. Prachtig motor op En Sanford Leidt met 4-0. So De afgelopen minuut hebben we Joop uh, heel vaak gehoord. Joop, ja, wat, uh, er wordt flink gescoord door SV Sanford... Zo vlak voor het einde van deze wedstrijd. Ja, hij weet ook al een klein beetje tijd erop. Want Jesse uh, Daan heeft de behoorlijk wat kansen gehad. En nu heeft hij er eindelijk twee keer is hij weer toch scoren Uiteraard, want het was hij al. Daar uh, heeft hij weer twee keer het doel kunnen vinden. En uh, het is terecht. Zandvoort is die tweede helft. Ondanks dat ze met tien man spelen, vele malen beter dan, uh, dan uh, uh, blauw wit uh, beurs Dan nou, moet je er natuurlijk niet uh, zo hard op zeggen, want dan zal je natuurlijk zien dat het net een foute kant op gaat. Maar voorlopig is het nog niet het geval. Het gefloten voor een overtraining van uh, een van de Zandvoort-spelers. En uh, de bal moet helemaal terug. We spelen in de 86e minuut, overigens. En ik denk dat er dan wel iets wat bijgeteld zal gaan worden. Dus ik hoop dat ik het in één keer red. Maar dat merken we straks wel, toch? Ja, uh, zo is goed. het. <laughs> ja, de bal is ondertussen genomen. En uh, twijfelt hij of hij naar nou voren gezet gaat geven? Nee, al echt een breed. Uh, en nog een keer breed. Dus, uh, uh, Amsterdam is aan het breien, zoals dat zo mooi heet. ...waar kan er voorlopig nog niet doorheen komen. Patrick Kopen daar, die wordt nog uh, niet gepasseerd. Uh, helemaal goed daar. Zelfs het kan op voet uitverdedigen. Patrick Kopen nog een keer en dan gaat de bal komen. En die waait waait eigenlijk door de wind... ...en waarschijnlijk ook door het effect... Uh, ...aan de verkeerde kant voor, voor uh, Amsterdam... ...van de baal van de Zandvoort. En dat is dus uh, eigenlijk een goede zaak. Uh, Metsaars, die heeft in die tweede helft... ...nog niet veel te doen gehad. Eerst zelfs uh, was het uh, wat, wat meer... En hij heeft hij twee keer echt, uh, had hij zijn Engelsje, zijn bewaarengeltje had hij op de lat zitten. Maar nu heeft hij dat niet nodig gehad. Uh, Zandvoort dat is uh, echt sterker dan, maar uh, kijk, blauw wit Engels op dit moment. En uh, Zandvoort is weer aan het aanvallen. Daar is een overtreding, een behoorlijke overtreding. Er komt weer een gele kaart. Ik denk dat het de vijfde of de zesde van de wedstrijd is ondertussen. Voor een van de spelers van uh, uh, Blauw-Wit, uh, op dit, in dit uh, geval... Zandert heeft er een stuk of drie gekregen... en ik geloof dat Bluimit er ook al drie heeft, dus een keer En dat vind ik toch eigenlijk een... een, een ja, dat zou niet moeten. Uh, ik denk ook niet dat... Uh, een paar waren terecht, absoluut, een stuk of drie. Maar uh, well, dat Justin Leijter bijvoorbeeld zijn tweede gele kaart kreeg, ja, dat was... Nee, nee, daar heb ik een nagevoel bij. Maar goed, het is niet anders. Vorige gespeeld Zandvoort met die man. En het is in, in de avond, Wat is ik. Het is in Rikers. het veld gekomen voor Jeffrey Dekker. Uh, daar gaat Meisje Bergen wordt van de bal gezet. En ja, goedkeurig van de bal gezet. En de bal wordt helemaal teruggespeeld. En Bergen gaat er achteraan. En de keeper is dermate de vuist Dat hij het verkeerd. Maar een overtreding van Zandvoort op een verdediger van... Uh blauw-wit zorgt ervoor dat blauw-wit die bal mag gaan nemen. Bijna op de middenlijn En is ondertussen genomen. blauw-wit, dat, dat ja, ja, het zevende plaats is toch niet echt, echt niks. Maar uh, goed, uh, voorlopig is uh, het voor het vele malen beter. Dus het is ook in de stand tot op dit moment uh, uitgedrukt. In vier doelpunten. En uh, allemaal prachtige mooie doelpunten. Met name die eerste van Boyfisher was een schoonheid. Die kon ik helaas niet meenemen. Ik heb hem wel op de plaats staan. En uh, dat is dan ook wel weer lekker. Goed, eh uh, breed. Uh, alleen maar breed liggen. En uh, Zandvoort, dat, uh, dat verdedigt wel, dat is helemaal het probleem niet. En het uh, ligt echt met uh, negen man voor het doel. Alleen Jesse Daan, ja, snelle Jesse Daan, die staat in dat als die bal vroeg ons bij een van de voetballers van Zandvoort, dan, ga <coughs> dan kan hij met een jezusgang, zoals dat dan heet, naar voren plaatsen. En Daan is over het algemeen snel genoeg om dat dan te kunnen uh, halen. De bal gaat over de achterlijn en dat is via een, een been van uh, Amsterdam gegaan. Dus Metraas mag uh, die bal gaan nemen. Hij, legt, uh, hij heeft hem natuurlijk helemaal geen haast, uiteraard niet. Hij legt die bal rustig op die 5 meter lijn neer en gaat zijn aanloop nemen. Goede keeper trouwens. Uh, dit jaar voor het eerst bij Zandvoort. En, en hij heeft uh, in feite, uh, ja ik weet niet of uh, uh, Jurks Smit uh, niet meer in het eerste wil spelen, want hij speelde vandaag weer in het tweede. Of dat hij gebaseerd is, ik weet het niet. Maar voorlopig heeft uh, Lars ten Heuvel, de coach van Zandvoort, de trainercoach van Zandvoort, aan uh, uh, Reinier Mutsaars een hele goede. Zandvoort mag een ingooien op de middenlijn van mij gezien helemaal aan de andere kant van het veld. De bal wordt helemaal teruggegooid naar uh, Milan-Bergbelekamp. Bergbelekamp naar uh, Mutsaars. Mutsaers en diepe bal naar, op Mol. Kan Mol erbij komen? Nee, Mol kan er niet bij komen. Dus het is blauw-wit dat nu weer de bal in balbezit is. Ondertussen loopt de negentigste minuut. Mm -hmm. En ik denk dat ze toch wel een paar minuten bij zullen gaan tellen. We, we merken het wel. Voorlopig kan blauw-wit geen vuist maken. Sanford is nu weer een bal. Dus een berg, oh, oh, oh, wordt een beweging. Niet te geloven, ongelooflijk. Pak 5, 6 man. En nou, wordt die, ja, hij, nou is te veel gevraagd. En hij valt, uh, komt te vallen met zijn hand op de bal. Ja, en dan wordt er gefloten door deze schaatsen voor een hensbal. Ja, nou verruiten maar. Uh, Laat het maar zo zijn dan. En uh, die bal is ondertussen genomen. Diepe bal. Maar dat is uh, weer daar... Uh, even kijken, Peter Koper die kan hem wegwerken. Koper naar Lotse Rikkers. Rikkers probeert daar uh, mol te bereiken. Dat lukt niet. En uh, Blauw-Wit kan weer gaan aanvallen. Diepe bal. En dat is uh, goed weggekopt daar. Door Zandvoort. <tie> Rikkers weer. Naar uh, Peter Koper. Koper zit helemaal aan de zijkant van het veld. Rikkers uh, probeert daar uh, mol te bereiken. Maar wordt over de mol uh, heen... Nou, uh, wordt zojuist bekendgemaakt, is uh, uitgeroepen tot de speler van de wedstrijd en terecht uh, onnaar Volvo, wat die man heeft gedaan vandaag en ja, eigenlijk de laatste wedstrijden. Hij is in topvorm en ja, misschien uh, moet hij wel hoger op spelen. Ik hoop het niet, want hij is hier op zijn plaats Hij voelt zich hier lekker en dit doet het helemaal goed. Ondertussen blijven we maar doorvoetballen. Die, die klok staat al op de 90e minuut, al op het poosje. En daar gaat de blauw-wit-poorwit Blauw eruit breken. Er is een schot daar en dat is uh, uh, via de handen van Butras uh, gaat hij over de achterlijn. Dus een corner voor uh, blauw-wit. Corner voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld en een van de spelers van Zandvoort. ...die gaat zich daarvoor posteren. De bal is vrijgegeven door de assistent scheidsrechter. ...dan gaat die bal komen. Een hoge bal, en die wordt niet goed geplaatst. Wel komt hij wel bij een speler van Blauwwit terecht... ...maar Stamford kan wegwerken via de, uh, Koen Magielsen. Magielsen probeert daar uh, via uh, naar uh, Mol te spelen. Dat lukt niet. En uh, Blauwwit kan weer aanvallen. Helemaal over de tweede helft... Uh, even kijken, over, over de helft van het veld en daar komt weer een schot nee, ga, een diepe paas ook niet het werkt allemaal niet en Zandvoort zit er nu tussen, wie zit er tussen? even kijken, ik kan het niet zien het, het, het lijkt mij, uh, nee, Slietberg daar is Mol hij krijgt de, de bal aangespeeld, mooi aangespeeld, heeft alle tijd. Hij en probeert, en hij gaat daar en dan wordt hij tegengehouden. En dan wordt hij, dit is niet te geloven, deze, dit is echt ongelooflijk. Deze man kan niet een voetbalwedstrijd sluiten. Ongelooflijk. Je ziet dat hij alle kanten weggeduwd wordt. Hij wordt aan zijn shirt getrokken. En hij nee, niks in de hand. Lekker doorgaan. Ja, zo kan ik het ook. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar om echt te leiden, dan moet je toch echt, echt uh, andere papieren hebben. Daar uh, kansen voor uh, Blauw-Wit wordt weggewerkt. En Stamford kan weer uit zijn schuld trekken. Uit uh, verdediging komen. Vier Mol. Mol die, die, uh, wordt aangespeeld. Er uh, zit een been van uh, Blauw-Wit tussen. Dus die bal gaat over de zijlijn op de helft van Zandvoort en nog steeds uh, sluit hij niet af, uh, geen idee want hij geeft ook niets aan aan zijn assistenten hoe lang oh het nog gespeeld gaat worden en ondertussen begint men ook wel een beetje vermoeidheid vermoedig te vertoont ver ver ver ver ja, lekker een lange cent tijd zo, uh, <laughs> ja, hij ja, gaat lekker, hè? gaat helemaal goed een hele diepe bal op je staan daar, ik kan hij hem pakken. Ja, hij kan hem wel pakken, zeker. En hij kan het uh, spel. En dat is het. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, ja, dat was toch wel een hele mooie kans. En daar is eigenlijk het signaal: het eindsignaal van deze scheidsrechter, die geen goede buurt heeft gemaakt. Zandver daarentegen wel. De wind uh, eigenlijk behoorlijk overtuigend van uh, blauw En uh, mag de weg naar boven weer inslaan. Graag tot de volgende keer. Tot dan. Dankjewel Joop. Een hele mooie wedstrijd voor SV Zalvoort. 4 tegen 0. Tijdens uh, de wedstrijd van vandaag. Tegen de beursbengels wit Het is drie minuten voor half vijf. Zo dadelijk ga je hem krijgen. Het dier van de week. Wanneer is deze van Madonna? Hier is Holiday. Ja, niet van alweer heel veel jaren geleden, hè, deze. Je hoorde Madonna uit de jaren 80... met uh, een van haar eerste singletjes, de Halliday. Het is twee, overal vijf. Nou, je zei het al, Harry is uh, weer terug op het uh, Raadhuisplein. Ja, klopt. En uh, ja, dat is wel heel toevallig, want het dier van de week heet ook uh, Harry. Ja, maar deze Harry is geen uh, mannetje meer. Nee, dat vrouwtje, vrouwtje, dat viel me dat, ook op. Dat, dat viel me ook op. Ik denk, wat is dat dan? Dat niet onze Harry Oliebol is. <laughs> nee, nee, dat een vrouwtje, nee. Nee, maar de, de dier van de week. Ja. De Harry, dat is wel een vrouwtje. Want Harry, uh, uh, Harry is een vrolijke dame van bijna tien jaar. Dol op aandacht en komt, zodra je haar roept, meteen op je af voor een knuffel en een aai. Harry is gewend om lekker buiten te zijn... en zoekt, dan ook, een, zoekt dan ook een huis met een tuin. Ja. Deze dame zoekt verder een rustig huis zonder andere dieren. Nou ja, muizen mogen er wel wonen, maar die vangt ze als de beste. En nog een vitale poes van een middelbare leeftijd dus... die graag van de winter ook lekker gewoon voor de kachel wil rondhangen... met een oliebol. Zoekt u een gezellig maatje, kom ineens kennis maken met Harry. En Harry verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemant... Keesomstraat 5 te Zandvoort... Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur tot 4 uur s middags... en telefonisch bereikbaar op 023-571-3888. 571-3888. Want ook Harry verdient een thuis. En nogmaals, Harry is geen mannetje, maar een vrouwtje in dit geval. Die andere Harry is wel een man he, die daar op het raadhuis bij staat. Maar goed, Kees op straat nummer 5. alle leuke dieren in het Kennemer Dierentehuis hier in Zandvoort. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag.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 Die showen en pompte, alles liet zien wat je had. Zie dat geluk te lang naar je longte. Wat is er nog over van wie ik Die Jij lieve vallen zat in de puree. Dat het slecht met begin, me daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiend. Zij jij die woorden dat je meer had verdiend? Jij leef me vallen, wou meer van het leven. Maar zie ik daar nu staan? Maak het me boos dat je niet voor me koos? Dacht dat het heel anders zou gaan. Om jou te vragen hoe het nu gaat.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 in de puree, dat het slecht bij me ging, daar zat je niet mee, zonder blikken of blozen zo uitgekiend zei jij die woorden dat je meer had verdiend jij liet me vallen van meer van het leven maar zie ik je daar nu staan maak het me boos dat je niet voor me koos dacht dat het Even kijken of uh, Willem aan het meezingen is. Hoor jij wat, Albert Jan? Nee, hè? Ja, ik hoor wat. Ik ja, hoor Achtergrondkoortje. Achtergrondkoortje. Ja, nou, <laughs> <laughs> duidelijk. <is> FM <laughs> <laughs> Race Radio Pit Report. Ja, we ook eens gaan weer live over naar het circuitpark zo so voort naar Willem van Dinsen. Want die is vandaag de hele dag op het circuit geweest tijdens uh, de finales van de DNRT. Ja, dat klopt allemaal. Nou, nou, he. Zojuist hebben we dan. De... Het, uh, ja, de laatste keer de finishvlag had de, dit seizoen in de DNT voor de Mazda MX5 uh, race. Uh, een geweldige race uh, werd gestreden om de eerste uh, vijf uh, posities, ronde na ronde uh, wisselingen aan de kop, vooral tussen uh, Marcel Dekker... Uh, Mika Morin en Helmut Jan van der Slik. Uiteindelijk was het uh, Marcel Becker uh, die de race wist te winnen... voor Mika Morin en derde Helmut Jan van der Slik. De nummers 4 en 5 uh, die waren met een hele andere bezig. Daar waren Julie Verswijder en Rudy Schilders. Daar ging het om het uh, kampioenschap in deze klasse. Ook zij wisselden ronde na ronde... Uh, ...van positie, hevige strijd, verre strijd. Uiteindelijk vierde uh, onze oud Julie Verspijveren als vierde... ...en haalde daarmee het kampioenschap binnen in deze Mazda MX-5 Cup. Hé, hey, mooie, mooie prestatie voor hem. Ja, zonder meer uh, de 21-jarige voert ...al uh, langere tijd actief in deze uh, Mazda MX-5 Cup. Ook zijn laatste race in de Mazda MX-5 Cup. Hij stopt met de uh, Mazda, wat hij verder gaat doen... Weet hij nog niet, maar in ieder geval uh, sluit hij het heel mooi af met een kampioenschap. Ja, hij heeft ook een uh, mooie Master MX-5 uh, met een uh, CFM-sticker erop uh, rondgereden van Tim ja. Koemans. Hoe is het met hem gegaan? Nou, ik moet je eerlijk zeggen... in het hitte van de strijd heb ik hem niet zo goed. Ik ben net de, de tijdenlijst... Uh, door gaan kijken. En dan kon ik hem niet meer terugvinden in oh. race 3. Ik weet wel dat hij race uh, 2.15... Uh, geëindigd was. In race 1 uh, was het... Uh, Jörn van der Kuil uh, die in die auto Die eindigde uh, 20. Maar race 3 uh, ben ik hem even... Uh, het zicht erop kwijtgeraakt. Oh, jij ja, zou toch niet uh, fout gegaan zijn hè, met hem? Ik uh, weet niet. Ik zag ook maar... Uh, dat er in plaats van de 49 auto's 47 aan de start verschijnen. Dus of die überhaupt van start is gegaan, daar moet ik even groot vraagteken over plaatsen. Oké, okay, nou in ieder geval een mooie dag vandaag op het circuit. Is het alleen vandaag of Morgen ook nog? Nee, morgen is er ook nog dnt finale. race. Dan zien we weer andere klassen, onder andere de BMW E30 Cup, waar ook een voort uh, toch iedere keer hoog hoog gegooid in die race. Dat is hard En die gaan morgen uh, gaan die, uh, onder andere de baan op. Morgen uh, misschien nog wel meer zon als vandaag uh, hier op het Speedpark Zandvoort. En het is altijd de moeite waard om te komen kijken. Entree is gratis. Kom je met de auto, ja, dan betaal je alleen voor de auto. Een parkeerplaats, uh, 6 uh, euro... Maar ja, als je op Zandvoort woont, als je zit op loop- of fietsafstand, is het te doen. En kan je gratis genieten van mooie autosport. Dus een geweldige, geweldige dag morgen ook weer op het circuit. Lekker gezellig langs gaan komen op het circuitpark Zandvoort. En vanaf hoe laat zijn de mensen welkom daar, Willem? Wanneer begint de eerste race? Uh, nou, Het begint uh, met training en kwalificaties. En het begint vanaf 9 uur. Oké, okay, nou, bedankt voor deze uitnodiging. Uh, ik zou zeggen, tot morgen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, bedankt voor de verslaggeving uh, tot zover. Hartelijk dank. Ja, ja, zeker. Dat was Willem van deze Vanaf het Park Zonvoort. En wij gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ja, je zou eigenlijk even mee moeten kijken op de webcam van CFM. Grote grijs op het gezicht van Albert Jan. Ik weet niet wat dit van plan is dadelijk, maar livenl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Je hoorde trouwens de single van Tambourine en High Under the Moon. En daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag: Verloren liefde. Ik zag jouw foto in de Zandvoortse courant. Je stond daar en je kreeg de bloemen. Je was dichtbij, dichtbij aan de overkant. De wereld, de Zandvoortse wereld lag aan je voeten. Maar de herfst is begonnen en de winter nabij. En je danst, danst op dun ijs. Ik zie niet meer de dromen... Ik zie geen Don Quichot. Je vlucht, je vlucht in vage woorden, als een surrogaat voor liefde. Je wringt jezelf in bochten, maakt jezelf wat wijs, en je danst, danst op dun ijs. Waarheen gaat je reis? Wie betaalt de prijs? Je danst, danst op dun ijs. Je reist naar verre steden, er wordt op jou gewacht. Je hebt naam gemaakt, waar je vroeger tegen was. Maar de dagen, dagen worden korter, seizoenen gaan voorbij. Maar je danst, danst op dun ijs. Waar ga je heen? Wie wijst de weg? Wie wil je zijn? En waar, waar ligt de grens? Waarheen gaat de reis? Wie betaalt de prijs? Je danst danst op dun ijs ik zie je langzaamaan verdwijnen, in de verte in de mist, en ik hoop dat het niet waar is, en dat ik mij vergis maar ik kan geen kleur meer onderscheiden en langzaam, langzaam word je grijs je danst, je danst op dun ijs waarheen gaat je reis wie betaalt de prijs je danst danst op dun ijs Dat was hem weer, het gedicht van de dag bij CFM. Verloren liefde en je danst op dun ijs. Jawel, dankjewel Albert Jan daarvoor. Je zakt er zo doorheen. Ja, je zakt er zo doorheen. En morgen hebben we ook weer een uh, gedicht van de dag. Ook weer zo rond kwart voor vijf. En dan bij Zandvoort op zondag. En hier is Forner en Cold as Ice. You're as cold as ice. You're En over uh, ijs gesproken. De ijsbaan in Haarlem is ook weer open trouwens. Ja, het is echt waar. Die is uh, deze week uh, weer uh, open gegaan. Dus... Wij, wij krijgen hem ook weer, hè? Kerkplein. Ja, ja, ja, ja dat wordt gezellig. Raaguisplein, moet ik zeggen. Ja. Helemaal hey, goed. Hij is, hij is er. Hey! Hé hey is er? Goeie, hey, goeie. Is er. Hey, hey, hey. Hele goede middag. Allemaal ontwikkelingen, hey, uh, nee. goede middag. Allemaal ontwikkelingen, voor Entertainment for You om vijf uur. Ja, helaas, uh, ja. Gabi, uh, Kagi zou vandaag komen. Maar helaas, uh, ja, die is verhinderd, uh, vanwege privéomstandigheden. Dus, ja, dat, uh, we gaan er wel, uh, eventjes telefonisch, uh, uh, bellen. Dus, uh, oh. rond half zes, zo. Komt u wel in de uitzending? Ja. En, maar... en uh, Alberto Nicolai uh, hebben we in het uh, eerste uur eventjes uh, aan de telefoon. over zijn nieuwe single uit uh, Permanent. Oké. Okay, en nou, valt weer heel wat te beleven, zo duidelijk. Ja. En voor de rest, veel, veel muziek. En, hè? Uh, en voor de rest, uh, een heleboel lekkere muziek. En, uh, ja. Verzoekjes uh, zijn altijd welkom, I natuurlijk. Ik zou lekker blijven luisteren. Facebook, Facebook, Facebook. Facebook, Facebook, Facebook ja. Oké. Ja. Okay. Wel, weet je die Facebook? Ja, kijk maar gewoon, Fred hij Dan komt het ja. ook ja. maar goed. Hey, Fred is, <laughs> hey, is er weer please een uh, mooie dag bij Zandvoort op zaterdag. Ja, een mooie overwinning voor uh, S.V. Zandvoort. Vandaag uh, thuis tegen Blauwits de Beursbingels. Daar werd het maar liefst 4 tegen 0. Heerlijk, hè? Heb je nog nieuws voor de veteranen? Ja, de veteranen. Ja, daar wilde ik ook oh. uh, nog even naartoe praten. Want die speelden vandaag uh, thuis tegen Portugal. Is niet zo best gegaan. Oeh, 1-4 verloren. Maar ja, met Ronaldo erin. Hè? Dat wordt ook zware dollar. Ja, dat bedoel ik. <laughs> het zit erop... Ja. We zijn er morgen weer? Uh, klassiek liefhebbers, nog even, mag nog even snel een berichtje. Ja. Klassiek liefhebbers, morgenmiddag natuurlijk vanaf half drie gaat de kerk open. De Protestantse Kerk aan de Poststraat, een van een prachtig concert in een serie van Classic Concerts. En om drie uur begin het concert. De entrees, vijf euro. Mocht u daar nou niet heen kunnen, klassiek liefhebbers, morgenavond bent u wederom welkom bij uw lokale zender ZFM. Voor vanaf zeven uur tot negen uur ZFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega. Ruud Jansen. En zometeen fred hij tussen 5 en 7 met Entertainment for You. En wij zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen weer. Ik zeg tot 2. morgen en bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Dag. Doei Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble, give a whistle.